Ik ben Corona Faith. Ik heb elkaar u gehuurd. Ik heb u toch geschreven? Hebt u mijn cheque niet ontvangen? Als u me belooft dat u mijn hand niet van mijn arm zal schieten, zal ik u de brief laten zien die u mij gestuurd hebt. Ja, kijk eens even. Alsjeblieft. Oh ja, ik zie het. Zo. Ik zou de artillerie nu misschien in kunnen rukken? Pardon? No, dat het dat, dat, dat, dat, dat. Oh ja.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 Midden in de nacht gewekt te worden door de alarminstallatie is inderdaad erg lastig. Maar we zullen het maar als afgedaan beschouwen. Alarminstallatie? Ja, aan het raam. Oh. Dit huis ligt erg afgelegen ik heb toch wel eens de antieke dingen. Een van is dat Persische kleed waarop u staat uit te druipen. Wat? Ja? Oh, neemt u niet kwalijk. Deze kant uit. Ik zal u het ket wijzen. Het hier u hier naar uw zin. De badkamer is aan het eind van de gang. Hij is voor uw privégebruik. O oh ja, ben ik de enige gast? Nee, er zijn er nog drie. Hoofdzakelijk hier uit de betere standen, net als u. Maar die zitten de andere vleugel. Alleen u en ik zitten in dit gedeelte van het huis. Wilt u soms nog iets drinken voor uw badkamer? Oh, je van Pekering. Hoe raadt u het zo? Ik ben verkleurd tot op de bad. Hè? Koffie of thee? No.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 Dat kunt u gerust aan mij overlaten. Zo. Ik ga in de gezetkamer. Gaat u zitten. Dank u. Oh. Er gaat niets boven de lucht van echt vers gezette koffie. Hè? Als oh, ze dan ook maar eens een manier konden vinden om het net zo te laten smaken als het Mijn koffie smaakt uitstekend, kolonel. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Zwart op het room? Een heel klein scheutje room, graag. Zo, ja, dank u. Ah. Mm -hmm. Oh, heerlijk. Verrukkelijk. Mmm.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 Ze hebben al drie keer geprobeerd hierin te breken. Oh, je zou toch zeggen dat meubelen en dat soort dingen veel te zwaar voor inbrekers zijn? Ze waren ook niet op meubelen uit. Oh nee. Ik praat te veel. Nog koffie? Ja, graag. Als het is, mijn kopje. Oh. Zeg u, u uh, hebt hier een huis zeker niet toevallig een zee? Pas op, u magst.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 Geeft hij mij daarvoor een cheque van 157.000 pot? Goeie heem. Ja, dus als u een sief hebt, zult u me zeer verplichten door dit of vannacht in te willen opbergen. Natuurlijk. ja, wat is zo'n soort sief? Waarom vraagt u dat? 157.000 pot is een hoop geld, voor verplichtering. Ik wil natuurlijk wel graag weten waar ik het in opberg.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 Een parel dat 150.000 pond waard is. Goedemorgen, hè? Ja, geen wonder dat u me opwachtte met een geweer. Als u me nu wilt excuseren, kolonel. Ik stop uw diamanten in de zeef en dan ga ik naar bed. Het ontbijt is om half negen precies. Uh -huh.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 Als u die paar minuten die u nodig hebt om uw voedsel naar binnen te schrakken niet kunt wachten met roken, zal ik een noodzakelijk zien uw maaltijden op een blad in de rooksalon te serveren. Heb ik mij duidelijk genoeg uitgedrukt? Snap het. Ah, bent u daar? Goed geslapen, koronaal. Als een roos, mevrouw, als een roos. Oh. Ik dacht dat ik u vanmorgen vroeg hoorde randschalen. Nee, mevrouw. Als ik slaap, slaap ik. Aha. Zo. Mag ik u even aan uw medebewoners voorstellen? Degene die nu net zijn sigaret uitmaakt en dat passeleine schaaltje... is meneer Harris, een technicus in de auto-industrie. Hoe maakt u het, meneer Harris? Prima. En de heer die naast hem zit is Dr. Brunch. Haha, dokter. En aan het eind van de tafel, meneer Wakeson. Meneer Wakeson is rechtskundig adviseur. Hoe maakt u het? De Wakeson? Dit is onze nieuwe gast, kolonel Fayette. De coronel is een ordinaire, brutale bedrieger, een leugenaar en een dief. Wat zei u? Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest. Ik zei dat u een ordinaire, brutale bedrieger was. Een leugenaar en een dief. Heb ik soms iets vergeten? U... U bent stapelgekje, vrouw Ik ga hier onmiddellijk... Maar... Bespaart u me die slecht gespeelde verontwaardiging. Als u nog een stap in de richting van die deur doet, ik de politie. Wil iemand me even de boter aangeven? Alsjeblieft, zie yeah.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 Heb je wel lang gedacht dat u het zou controleren? De grootste fout die u kon maken, kolonel. Ze doet opzettend pietluttig over de mensen die ze hier in pensioen Ik weet dat ik in uw geval een grote fout heb gemaakt, meneer Harris. Maar ik wou dat u me er niet steeds aan leeft herinneren. En wat u betreft, kolonel, dat pakje met zogenaamde industriediamanten die u me gisteravond gaf.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 ...zijn we in een hinderlaag gelokt. Een hinderlaag? Nee, nee, ik kan het niet geloven. Zo. Ik heb nog meer, Ham, als u wilt. Oh, dank u. Uh, ik wil nog wel wat. U wat hebt is genoeg het? gehad. Het is het enige wat hier behoorlijk uit de pan komt. Koffie, kolonel. Graag. Huh? We hebben de kolonel net verteld hoe we er allemaal ingetuind zijn... ...met die advertentie van u.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 Kijk, juffrouw Pickering, als je voor jezelf werkt, dan weet je dat je werkt met iemand waar je op vertrouwen kunt. Maar als je met vrienden werkt. Ook dieven hebben hun erecode kolonaal. Nu mij niet kwalijk, meneer Weeksen, maar clichés en rechtskundige adviseurs, want trouw ik allebei. Ik was rechtskundige adviseur. Heb al lang geen praktijk meer. Dank u voor het voor juffrouw Ik praat natuurlijk met niemand over wat u mij verteld hebt. Veel staarten.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 Uh, waar staat die bank die we gaan beroven? Ongeveer twintig kilometer hier vandaan. U gaat daar vanmiddag een rekening openen. Wat, wat? Ik heb geen geld. Meneer Wakeson is een expert in het namaken van cheques. Driehonderdvijftig pond is wel genoeg, denkt u ook niet?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 Stop het maar weer in de verdeelkap, en hij loopt als een naaimachine. Krijgt u altijd zo'n kleur als u kwaad wordt? Hallo, Seels. Huh? Oh, ja. Yeah. Ik ben de directeur. Mijn naam is Lesbridge. Komt u binnen? Gaat u zitten. Dank u. U wilt hier een rekening openen? Precies, maar het zal een tijdelijke rekening moeten zijn. Ik blijf hier niet langer dan drie maanden. Oh. Ik werk in Zuid-Afrika. Ik ben met ziekte vanaf. De rekken O oh, jee, laten we dan maar hopen dat uw mevrouw opknapt. opnapt. Tjuh. Ik ben nog nooit in Zuid-Afrika geweest. Het moet een schitterend land zijn. Huh? Allemaal diamant en blikjes fruit. Ook oh, nog wel andere dingen. Ik wou dit bedrag graag op uw bank starten. Hier hebt u de cheque. Zo?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 Hier heb ik nog een introductiebrief voor u, persoonlijk van de directeur van uw filiale Kemberley. Kemberley? Ja. Goeie aardig, ja. ik heb me nooit gerealiseerd dat we daar ook een filiale hadden. Oh, wat keer zo groot als hier. Ja. Ja. Hierbij introduceer ik Majoor Sedens bij u, een zeer gewaardeerde klant en een persoonlijke vriend. Wees u vriendelijk hem in alles behulpzaam te zijn. Hm, geadresseerd nou, aan mij persoonlijk. Hij heeft u naam opgezocht in het jaarboek voor de bank. Oh.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 Het is me te erger, meneer Harris. Zal het u plezier doen te weten dat u daarin volkomen bent geslaagd? Nou, ja, dat heb ik nou weer gedaan. Dat, dat wonderlijke geluid. En kijk eens naar uw handen. Ze zijn smerig. Ja, we gaan een bankberouw voor niet naar een of andere pokkenveeg. Na morgen kunt u net zoveel schelden als u wilt. Maar onder mijn dak sta ik dergelijke onbeschaafde taal niet toe. Ik zal mijn mond uitspoelen met water en zeep. Gebruik daar dan ook wat van voor uw handen.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 En vroeger dagen hadden we personeel voor dat soort dingen. Thee, dokter. Ja. Oh, die vruchtenkeek ziet er heerlijk uit. <laughs> de kolonel zou nu toch zo langzamerhand terug moeten zijn van de bank. Ik zag wel een paar minuten geleden de oprijlaan inkomen. Heb je de bestelwagen? Yes. Ja, natuurlijk. Dat hebben meneer Weijschen en ik vanmiddag afgehandeld. Oh, oh, oh. Attentie. Ja. Tegen de kolonel. Oh, tegen. Heel. Mm -hmm. ah, dat is een Zeg, ik kon mijn auto niet in de garage zetten. Iemand heeft er een bestelauto van tafel op je dekje ingezet. Vraag permissie om de schuld op te nemen, kolonel. In gevolg van het reglement van Urgen ben ik er met mijn wettige adviseur, die daar zit, op uitgetrokken en heb hem gestolen. Gestolen? Oh, eh, dank u. Nou ja, om precies te zijn, we hebben hem meegenomen zonder toestemming van de eigenaar.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 dit. ik vroeg ja. me af waar ik het leven was. Laatste sigaretje. <tie> Hoort u dat? Ja, de nachtigheid. Prachtige. Dit is het uur van de dag waar ik het meest van hou. Het lijkt wel de roze s'avonds veel geuren dan overdag. Kijk eens naar die om de gang. Ja, dan verzoen je je weer met het leven. Ah, ik krijg nooit genoeg van dit uitzicht. Ja, morgen om deze tijd is het allemaal achter de rug. En dan gaan we hier helaas onze eigen weg. Ja, ik weet wel dat ik een zaken niet zijn, maar...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 Leren hebt aangetrokken, komt u dan nog even bij ons in de zetkamer voor de laatste instructies. Ja, thank je, dame. Nee, maar goed, Uniform is me nog steeds weg. Zieke broeders dragen geen maatpakken, meneer Wakeson. Hoe zit dat van u, meneer Harris? Uitstekend.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 Dag, ja, joh. Oh, meneer Lertfrijs. Goedemiddag. Gaat u weer wat geld starten? Ed? Ja, ik breng de rest van mijn geld ook maar. U ja, bent op het nippertje, joh. We gaan ja. zo sluiten. Ja, op het nippertje. Kom nou, dochter. Waar blijf je nou? Nee, niet te duwen. Achteruit. Maak eens een beetje met. Arm kind. Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? Klein jongetje, over je. Het gelukkig is niet ernstig voor een. Uh, agent, uh, kan ik misschien helpen? Ik, uh, ik ben arts. Niet meer nodig, dokter. Nou mensen, dat was het. Ik ik dik weer te zien. Ja, laten de ziekenwagen er nou door. Ik heb u nog nooit gezien. Woont u hier in de stad? Nee, nee, nee. Ik uh, ben op doorreis. <laughs> maar uh, wilt u me nu excuseren? Ik uh, moet dat wat de bank. Ik hoop dat u het nog haalt. Sluitingstijd.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 Uh, hij moet naar het ziekenhuis. Kan ik hier even bellen? Natuurlijk. Ja, en dat er nou juist vandaag moet gebeuren. Ja? De ambulance is er, meneer. Goed. Laat ze hier komen. <coughs> uh, zet de brandkamer maar hier. Dank u, meneer Jones. Is, uh, dit de patiënt? Zeker een hartinfarct dokter? Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ach, meneer Lethbridge, zou u me even dat kleine flesje willen geven dat naast mijn tas staat? Dit? Ja, dank u. Wilt u een paar druppeltjes op deze zakdoek doen? Ruik naar chlorofoon. Dat komt best, want dat is het ook. Oh, zo, meneer Lethbridge. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Hier zijn de sleutels. Goed, nog een klein druppeltje erbij. Dan zijn we klaar. Meneer Jones, wilt u even hier komen? Ik hey, kom eraan, dokter. Hey, hey, ben... wat, wat is er met meneer Lesbury's gebeurd? <tankt> oh! Yeah. De... Ah, ah. ah. ah. ja, Schrik hem oh. achter ons bureau, huis? Dan oh. kunnen ze hem niet zien. Zo, en hier zijn de andere sleutels. Zo, kolonel, u kunt uw hart in vaak weer vergeten. Vooruit, naar de kluis. Sure. Tja, dat is de laatste. Aan de onderkant vastbinden. Yeah. De deken gaat er toch overheen. Ja. Oké, okay, kolonel, de volgende wacht hartinfarct. Wacht even. Vooruit op de ja. bankij. Ja. Zo. Ja. Nou, de deken. Ja. Nee, nee, nee, nee. Hij moet er wacht. meer overheen hangen. Ja, wachten, hier, hier, zo wacht Zo kan je de zakken hoor. met geld toch nog zien. Ja, ja zeg, hoe, hoe is het zo? Ja, uh, prima. Ja. Tilt hem nu op? Ja. Hey. Nee. Ja, oh, okay, jongens. Ja. Dat is te dus zwaar. Die krijgen wij nooit naar buiten. Oh, oh, oh, oh, oh. We zullen één zak achter op Nee, nee, dat kan niet. In iedere zak zit 125.000 pond. Ja, maar als we die op kunnen tillen, dan kunnen we net zo goed de teruggooien in die kruis. Nee, nee, ik denk ja, dat het niet goed verdeeld is. Schuif die zakjes hier naartoe, hè. Dan ja. gebruik ik die als kussen. Ja. Nee. Zo, is Goed, goed. Nou, fijn. Nou, Probeer ja. nou nog eens. Ja, nee, ja, ja. ja. Hoe gaat het? Ja, maar... nou, we nou, net anders, hoor. Ja, de deur dokter. Ja, dat gaan we.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 Harting vert. We moeten gewoon mogelijk naar het ziekenhuis. Welk? Zijn het Ja, nou, dan moeten we nog een paar drukke straten. Wij rijden wel voorop. Breed je achteruit, mensen? Laat die bankaarden door. Binnen de vijf minuten vinden ze de directeur en dan breekt de huil los. Uh, ik bedenk wel iets. Als we mensen nog in de waag gaan... Ja, nee, nee, nee, ik helf u wel even. Ja. Hier! Oh, die is zwijzer! Ja. Dokter...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 Oh, nou, in ieder geval. Het is als gelakt. Inderdaad. En nu gaat het verder. van dakje. Hé, hey, wat is er? Waarom stoppen we? Nou, we zijn er. Daar staat je verpikking met de auto. Kom op, kolonel. Uit de Ja, dat. Kom op, stop. Ja, ging het? Prima. Ja. Uitstekend.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 Hier nemen wij afscheid van u en u neemt afscheid van het huis. Nou, nou, we waren toch overeengekomen. We waren toch afgesproken. Een overeenkomst die onder dwang gemaakt is, dus is niet rechtsgeldig. Had u nou werkelijk gedacht dat we u 60% zouden laten houden? En <laughs> ik dacht nog wel dat ik met heren te maken had. Oh, ja. Hoeveel willen jullie dan hebben? Alles. Spijt ons eigenlijk, maar u was toch al hier, hm. vindt u ook niet? Vond u niet erg toevallig dat u op uw advertentie precies dat soort mensen kreeg dat u hebben nu? Wat ben je ja, Eerst De dokter. Nou, toen hij erachter was wat u Ik Heeft geen contact met ook opgenomen? Ach, juf verpikkering, we hebben al veel vaker met elkaar samen gewerkt. Ja, ja, ja. ik heb u nog zo gewaarschuwd dat u voorzichtig moet zijn met de mensen die u uitkomt. Nou, ja, daar heeft u nu niets te halen. hè. Door schade en schande wat je eis, moet u maar denken. En de volgende keer zult u wat beter uitkijken.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 ik me toch een beetje schuilen. <laughs> je zult je wel beter voelen als je je centjes helemaal in al hebt. Ja! Hé, hé, hé, hé, wat doe je nou? Even kijken. Al dat heerlijke geld. <much> <dansen. much> nee, nee dit is niet waar. Huh? Wat is dat? Ja. Ja. Pa papier? Wat is er? Alleen met papier? Witte oh. blaadjes papier. Wat? <much> nou? nou? Nee. nee, nee. Deze ook? Geef hier dat best. Heren, we zijn verdonderd. Ik begrijp het niet. Kijk eens wat ik hier net vind in het handschoenenkastje. Kijk, hier eens een pruik. Een grijze pruik. Oh, maar nou snap ik ook waarom ze met het alarmsysteem niet te controleren terwijl ze er zelf een volledig uitgewerkt schema van had. Waarom dan? Omdat de politie dan nooit op het idee zou komen dat het door eigen mensen was gedaan.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 Ze hebben zich helemaal niet aan onze afspraak gehouden. Nee. Ze hebben hem als een paar oude schoenen laten vallen en reden weg. Ik zou er heel wat voor over gehad hebben om hun gezichten te zien als ze die geldzakken openmaken. Nee. Nou ja, we hoeven ze nou in elk geval hun aandeel niet uit te betalen. Laat dat een last voor u zijn, heren. Ik heb toch wel een beetje meelij met ze. Ze hebben zo hard gewerkt. Net als wij. <laughs> Al dat papier op maat snijden. Als de mensen nog eens willen inzien dat het het makkelijkste is om een bank te beroven door een poosje dubbele boekhouding te voeren. en dan een beroving op het hout te zetten om de cijfers weer in evenwicht te krijgen. Oh, oh lieverdje, wat heerlijk! Anderhalf miljoen pond, ergens veilig voor ons opgeborgen op een andere bank. Nou, oh, dat is toch wel een beetje glooform waard, niet? Zeg, oh. je hebt toch geen spoor achtergelaten in het huis? Nee, nee, ik breng morgen de sleutels terug. Goed, de bank fungeert toch alleen maar als executeur. Oh, oh. Ik verheug me er zo op om nu eindelijk eens te kunnen gaan drinken, roken, vloeken... en niet meer die afschuwelijke grijze pruik te hoeven dragen... Oh, hier schat een druifje. Mm, Dankje. je. we kunnen ons nu toch wel een kokkin voorloven, vind je ook niet? Oh. <laughs> Roof op klangenlichte dag door Rodney Wingfield. Vertaling Lies de Wind. Rolverdeling Miss Pickering en Munier. Kolonel Friat, Willy Ruys. Dr. Brunch, Wim de Haas. Harris, Frans Kokshoorn. Weeksen, Paul van Gorken. Lethbridge, Niek Engelsman. Verpleegster, Joke van den Berg. Jones, Frans Zuidenga. Politieagent, Hans Hoekman. Technische realisatie, Beer Gertenbach.